Bedankt, Vermeer, dat je zo rap waart. Pardon. En? Was het een nuttig gesprek met Sanders? Op alle gebieden. Zowel op het politionele als op... Het gastronomische. Oh, geen commentaar, <laughs> jongen. Krijg het u allemaal wel uit als dit achter de rug is. Gelukkig maas, verdomme. Ja. Had jij een idee dat hij een homo was? Een homo? Kom aan, Pieter. Het Minnewaterpark. S'avonds. Wie komt er daar? Oh, jij denkt dus dat het een afrekening is onder homos. Ik niet alleen. Toen Bruijnoog het hoorde, had hij dezelfde reactie. Bruijnoog, dat is een referentie. Nee nee. Volgens mij is die Maas zo hetero als geen Kijk eens, hier kunt je parkeren. Goedenavond, commissaris. Ja, ja sorry hè, dat ik u moest storen, maar nee, nee, ik kom nee, het nee, niet aan. Nee, er goed aan gedaan om mij direct te verwittigen. Okay. Uh, weet wel iets meer? Hij ligt op intensief. Meer weten we niet. Hmm, is vermeulen er al. Tuurlijk, ze zijn al volop bezig, moest ik u zeggen Ik zou er direct naartoe gaan. Zeg, uh, wie heeft hem gevonden? Uh, Die twee gasten, kinder. Ze waren via het minnenwater op weg naar huis. Stuur eens dus is de combi, Oké. ze Zeg, uh, commissaris, huh? uh, zie wat ja. door de vingers zij, want ze zijn een beetje... Uh... In de wind? Het is meer de orkaan, als je het mevrouw vraagt. Ja, dan hij moet hij afmaken. Vanmorgen. <g Faboeur> de hele buurt toeren? Ik had niet naar u moeten luisteren, we hadden geen tijd meer. We moesten weg uit dat park, er kwam volk af. Zat klappen, ja, ja. Maar ze hebben hem wel zien liggen. Als ze ons ook nog hadden gezien, Ze zouden het niet voor het verteld hebben. Twee moorden extra, zeker. Om de aandacht van de politie aan te trekken. En wat zal ons amigo vertellen als hij weer tot bewustzijn komt, in Porta? Hij zal wel twee keer nadenken voor hij iets zegt. Naar welke klinica zouden ze hem brengen? Sint-Jan? Wat zijt je van plan? Je gaat toch niet. Dat het preocoop is. Hij ligt waarschijnlijk nu toch op de operatietafel. Als we geluk hebben, overleeft hij het niet. Kent u het slachtoffer, heren? Nee, wij, wij hebben... hebben die vinden nooit gezien. Wat komt hier dan doen zo laat in het ja. park? Wij, wij, wij zijn toeristen en jongen, ja, die, die, die, die moesten opeens gaan Nee, ja, joh. En, ja, ja, tegen een boom gaan staan. Ja, ja, is er nog zeggen dat wij die gast afgeslagen hebben. Ja, uh, zijt je nog naar uw hotel geweest? Hm? Ik wil zeggen, nadat je het slachtoffer gevonden hebt. Na, naar het hotel? Ja. Maar nee, bij God. Nee, nee, we hebben de honderd gebeld. Die stond hier direct. Nee. En daarna nog een pak flikken die van ons moesten weten ja, wanneer zijn wij naar ons hotel geweest hè? ja ja en je hebt dus nog altijd dezelfde kleren aan zelfde kleren ja ik heb nog dezelfde aan als vanmorgen ja ik van gisteren ja uh, wat anders hebt u misschien iets verdachts bemerkt of gezien ja, eerlijk gezegd nee uh, ja ja buiten het feit dat die vent er lag natuurlijk maar voor de rest hè. nee dat was niks of niemand te zien en heb je het slachtoffer aangeraakt ja, wat is zijn gezicht geslagen om hem te doen bijkomen, maar toen dat ik zag dat er bloed uit zijn mond liep, ja, dan wist ik dat er stront aan de knikker was. En dan zijn we gaan telefoneren in bed. Ja, goed. Vriendin? Uh... Ja, Vermeulen. In vijf minuten? Ja, heren, bedankt, je beschikken. We mogen gaan, commissaris? Ja, naar een café om uw emoties door te spoelen. Bedankt, kom joh. niemand. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, Zeg het eens Vermeulen Nou, ik heb iets gevonden dat interessant kan zijn Waar Maas heeft gelegen Ja, en dat is? Jawel, afdrukken van een sportschoen die hier bij ons niet direct bekend is Hoe bij ons niet direct bekend? Nou, dat zijn afdrukken van sportschoenen Allee, zie maar hè? Hier, die laan hier, in het midden zie je? En dan die ribbels En dat profiel, rechts nou, Wil je dan zeggen dat die bij ons niet te koop zijn? Ik spreek toch Vlaams hè van in?